Dag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaan de basisscholen echt weer open? Daar wordt nu over gepraat in het Katshuis. Premier Rutte, ministers en experts zijn daar nu bij elkaar. Het plan is dat kinderen over een week weer naar school kunnen. Maar veel leraren staan er nog niet echt om te springen. Ze maken zich zorgen. Zowel de leraren voor hun eigen gezondheid... maar ook de gezondheid van de kinderen en hun eigen naasten. Als niet duidelijk is wat het virus precies doet is het best spannend om dan in zo'n klas met 25, 30 leerlingen te staan. Want die anderhalve meter afstand houden, dat gaat gewoon niet in een klas. Het kabinet praat ook over de avondklok. Als er niets gebeurt, wordt die op 10 februari automatisch weer afgeschaft. Het kabinet kijkt nu of ze de avondklok moeten verlengen. In Heemskerk zijn drie mannen opgepakt voor de dood van een man van 22. Die werd vannacht gevonden in een flat. Mogelijk is die neergestoken. De verdachten zijn allemaal in de 20. De politie onderzoekt nog wat ze er precies mee te maken hebben. Op een paar plekken hebben agenten vannacht illegale feesten gestopt. In een loods in Apeldoorn kregen bijna 40 feestgangers een boete. In Biddinghuizen probeerden 30 jongeren via een weiland te vluchten... toen de politie voor de deur stond van een verlaten boerderij... waar ze aan het feesten waren. En ook in Maastricht werd een illegaal feest beëindigd. En hier hoor je Thijs van 18 uit Gelderland. Herpak jezelf. Laat niemand je vertellen dat je niets weet... van je wekelijkse passieproject. Je hebt een professorcomplex... Of nee, je weet gewoon alles wat er is van alles wat er is. Hij is sinds deze week de officiële dorpsdichter van Heumen en is daarmee de jongste dorpsdichter van Nederland. Betekent dat hij gedichten gaat schrijven voor lokale en regionale kranten en tijdschriften en soms mag voordragen op evenementen. Normaal wordt zo'n dichter gekozen door een jury van schrijvers en literatuurliefhebbers, maar Thijs heeft het anders aangepakt. Ik heb gebruik gemaakt van een petitie en er zijn honderden mensen geweest in het hele land die mij hebben verkozen, dus dat is fijn. En dan het weer. Het is mooi weer met veel zon en weinig wolken. Het wordt maximaal 4 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en kan er regen of natte sneeuw vallen. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is wel een beetje een zomerietje waar we uit de tweede uur van vanmiddag mee beginnen. Frankie Valley en de Four Seasons. Maar het lijkt ook wel een beetje zomer, hè? want het zonnetje schijnt. Alleen die kou, ja, die hoort dan wat minder bij de zomer. En er staat dan ook nog een behoorlijke file naar Zandvoort toe op dit moment, Albert-Jan. Uh, ja, klopt. Uh, ze zeiden het al bij het nieuws. Uh, vijf kilometer, uh, ruim een kwartier vertraging uh, moet je op oprekenen. Nou. Dat betekent dus dat in de namiddag dat ook weer uh, Zandvoort uitgaat. Dus dan hebben we ook weer veel Zandvoort uit. Ja, het lijkt dus een uh, beetje op zomer. Maar hou in ieder geval uh, zoveel mogelijk afstand ook op het strand. Het tweede uur Zandvoort op zondag. Wat gaan we daarin uh, allemaal doen? Nou ja, ik bedoel, we gaan uh, vandaag dus naar het strand. Maar we gaan natuurlijk ook de natuur in. En uh, de natuur in, het is een item. Uh, we gaan een beetje de regio in het tweede uur. Het, uh, dit item komt uit Overveen. Want uh, ja, de natuur wordt natuurlijk wel verstoord door bezoekers, want men kent de regels niet. Daar hebben we een bijdrage uh, in samenwerking met uh, onze mediapartner NHTV. Verder hebben we... Ja, het begint weer. Het begint weer. De lammetjes komen er dan. Wist je dat? Uh, Schaapsherder Marijke Dirksen. En dan gaan we voor naar Burg, Burgerbrug. Het is klaar voor de geboortegolf. Het eerste lam is inmiddels al geboren. Ja, en natuurlijk de, de leeuwen in Artis. Heb je, dat, heb je dat? Ja, die moeten weg daar. Ja, nou ja, op zich, die gaan naar Zuid-Frankrijk. Dat klinkt natuurlijk leuk, maar het is natuurlijk in een intriest dat, dat Artis, ja, die, die leeuwen horen daar eigenlijk. Die, die, die horen gewoon in, daar thuis. Maar ja, gezien de kosten en de bezuinigingen... gaan de, de, de, de leeuwen uit Artis verhuizen naar een Franse dierentuin... La Palmière... Alles gaat naar de leeuw, hè? Ja, Zo. dus dat voorlopig uh, die drie items. En om half vier heb jij uh, tijdens de evenementenagenda... een update over de tuinvogeltelling. Uh, ja, er wordt op dit moment uh, flink uh, geteld, uh, Albert-Jan. Ook uh, hier in uh, Zandvoort. We zullen de actuele stand daar eens even bij gaan, uh, gaan nemen. Momenteel uh, zijn er uh, 1314 vogels uh, geteld uh, hier in Zandvoort. Oké, okay, maar daarover rond de klok van half vier meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken. Uiteraard vergeten we de Eredivisie niet, hè? Dus straks de, de ruststanden. Ja, dat gebeurt hopelijk zo min mogelijk. <laughs> ja, ja. Nou, goed, dat gaat niet helemaal goed, hè, bij die ene wedstrijd. Althans, voor mij dan niet, nee. eh, zeg maar. We komen daar tussen de kwart over drie en half vier uiteraard bij u op terug... tijdens de rust van de wedstrijd die om half drie zijn begonnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige lokale zender. Van strand tot stad... Uh, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en uh, straks gaan we inderdaad uh, met de vogeltelling ook nog even de regio in. Want dan gaan we naar onze uh, Oosterburen in uh, Heemstede want ook daar wordt uh, flink uh, geteld uh, op dit moment. En zijn ze zeker de tel nog niet kwijt? Nee, gelukkig niet. Half vier hebben we dat item, de tuinvogeltelling. Hier is Keesje in de Sunshine Band. En de sunshine bed waren dat En that's the way I like it Akduinemunnik en uh, uh, Ik weet wel, niet hoe heet je ook weer uh, uh, Akduinemunnik en Maan die zijn weg. weer bij elkaar Wat zal ik zeggen En wat, wat zeg, zeg jij? jij Bewijzen wij niet elke keer Een vriend zegt zwijgen Vaak veel meer Vaak veel meer oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als ik de nacht bewonder Besef ik dat ik altijd onder Dezelfde hemel als jij. En ben je even heel dichtbij. Ik hoef maar aan je te denken.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 Voelt het nog altijd met z'n twee? Wat ik nou eigenlijk wilde zeggen was uh, dat uh, Thomas Akda en Paul de Minick weer bij elkaar zijn. Samen met uh, Mayan en uh, Typhoon een nieuwe single speciaal gemaakt. Uh, vanwege de editie, de online editie van de vrienden van Amstel. Je hoorde de single Als ik je weer zie. Voor en de regio. Ja, het is inmiddels uh, kwart over drie geweest. Dat betekent dat wij de regio ingaan, uh, Albert-Jan. Ja, en we gaan eerst even naar Overveen, want... Uh... Nooit eerder was het namelijk zo druk de laatste weken als in de Kennemerduinen bij Twet. Sinds een jaar is het aantal bezoekers enorm toegenomen en dat baart de boswachters van het natuurbeheer PWN zorgen. Niet alleen vanwege de hoeveelheid, maar vooral omdat veel bezoekers nieuw zijn in het gebied en de regels niet kennen. Zij gaan namelijk van de paden af en verstoren de natuur, aldus Simone de Maat, boswachter bij PWN. Onze collega's van NHTV gingen bij Simone langs. En maakte daar de volgende reportage. Collega's die, uh, die vorig jaar, of vorige week werkten, die zeiden echt zo'n druk weekend heb ik in mijn carrière nog niet gehad. En die werken hier al 30 jaar. In de natuurgebieden is het drukker dan ooit. Een stukje wandelen, fietsen of zwemmen is zo'n beetje het enige wat nog kan door de coronacrisis. En dat wordt dan ook volop gedaan. Maar dat heeft effect op de natuur. Het maakt me wel zorgen, want uh, normaal is de winter een rusttijd. Uh, en hebben ze uh, meer moeite om uh, eten te zoeken, bijvoorbeeld de reeën en de herten. Maar we zien gewoon dat mensen buiten wegen en paden gaan. Waar normaal alleen het gebied is voor de dieren. Uh, ja, dat is verontrustend. Niet alleen in de weekend is het druk. Ook op de maandagmiddag zijn er veel bezoekers in de Kennermarduinen bij het Wits. Goedemiddag. Um, dit is uh, geen wandelpad. Dus het is niet toegestaan, nee. Het is niet toegestaan om hier te lopen. Veel bezoekers kennen de regels niet en daar zit het probleem. Ze gaan de paden af en stampen mos kapot waar dieren van leven. Of verstoren de rust van dieren op plekken zoals deze. Juist ook straks zijn dat soort uh, stukken zand... belangrijk voor de zandhagedis om zijn eieren te leggen. Mensen denken, oh leuk, het is gewoon een, een zandbak waar we op kunnen rennen. Maar die willen we juist ongemoeid laten en de rust houden voor de natuur. Natuurbeheerders hebben de handen ineengeslagen... en zijn een publiekscampagne begonnen... in de hoop dat de bezoekers hun gedrag gaan aanpassen. Kijk even wat in een natuurgebied wat voor regels daar zijn... en houd je daar aan, want um, ja, anders verstoor je gewoon beesten... die net um, hun kostje bij elkaar scharrelen... terwijl er al niet zoveel is in de winter. Um, ja, dat, dat is weer een verlies voor energie van hen. En de belangrijkste regel is uiteraard blijf, blijf op wegen en uh, paden uh, als je het uh, natuurgebied uh, ingaat. En bij het wet uh, ja, blijft het altijd wel een, een druk gebied, uh, albert want het is uh, enorm populair uh, daar. Ja, nee, klopt. Maar, en ook de uh, jongeren weten dat plekje vaak te vinden. Hè. Dat hebben we een aantal maanden geleden hebben we dat trouwens uh, ook gehad. Dat uh, de jongeren daar uh, stiekem uh, bijeenkomsten gingen organiseren en dergelijke... En de barbecuetjes gingen houden, maar dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Nee, blijf op de paden en uh, hou het schoon. Zo is het. Dat was uh, in ieder geval een reportage van onze collega's van NH Nieuws. Dank daarvoor. zondagmiddag bij CFM Zandvoorts. Je hoorde de Nederlandse groep, de Hunters met de single uit de jaren 60. Dat was uh, The Russian Spy and I. En van uh, oud gaan we naar nieuw. Hier is Olivia Rodrigo. I got my driver's license last week just like we always talked about cause you were so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 singer van uh, Olivia Rodrigo en je uh, hoorde uh, nou, de driver's license. Houd de plaat in de gaten, want het gaat zeker een hele grote hit worden hier in Nederland. Waar het voor mij niet zo goed gaat uh, is met de wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn, uh, Albert-Jan. Zou ik dan uh, maar uh, de stoute schoenen aantrekken en uh, gewoon vertellen dat het uh, ja. de wedstrijd Feyenoord-PSV... dat het op die moment 3 tegen 0 staat daar. Uh, dus het, ja, dus de, de eerste helft is het, het zit erop, dus dat uh, belooft nog wat voor de tweede helft. PSV moet wel aan de bak. En ook om half drie begonnen Willem 2 thuis tegen FCM. Een Tussenstand 1 tegen 0. En dan hebben we straks om uh, kwart voor vijf hebben we nog twee hele mooie wedstrijden. AZ ontmoet uh, Ajax en Ado. Den Haag uh, gaat het opnemen tegen Sparta Rotterdam. Uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten. Nou zei albert Jan, zo dadelijk gaan we naar de vogeltelling. Ja. Hij zei van. Uh, jij zei dus. Ja. Van, uh, ja Die meeuw uh, mis ik wel een beetje in het overzicht. Want uh, bij mij zijn ze wel hoor. En ik heb er ook eentje op mijn balkon gehad. Ja, klopt. En nog nou, meer uh, meerdere. Kan, nou kan ik even in, uh, in jouw buurt kijken hoe het uh, daar op dit moment uh, ervoor staat. Ja. En uh, wat denk je? De zilvermeeuw staat op plek nummer één bij jou uh, in ja, de buurt. Ja, dus het verhaal uh, klopt, uh, klopt inderdaad. Ze zijn op, zo op zoek naar plekjes waar ze eventueel uh, uh, uh, de, uh, de, zich kunnen nestelen. Oké, okay, en dat doen ze heel graag bij jullie. Begrijp? Dat doen ze graag bij ons. Oké, okay, straks meer over die uh, telling. Give me your, give me your, attention, baby. I tell you is, ooh, you lady. But you walk around Het heeft een geweldige idee van Bruno Mars. Je hoorde de single Treasure. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede zonnige zondagmiddag. Het is koud buiten, maar wel druk. Want er staan nog steeds een behoorlijke file richting Zandvoort. En als je nou thuis wil en moet blijven, ook vanwege de lockdown... dan is daar een mooie initiatief... wat je voor dit weekend in ieder geval een, een bezigheidactiviteit... Ja. Waar je mee bezig kan houden, Albert Jan? Ja, want nog tot en met uh, vandaag uh, is, is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Dit weekend uh, vragen de vogelbescherming en, uh, en sovon so iedereen om de vogels in hun tuin of op hun balkon te tellen. Nu we steeds meer tijd thuis, thuis doorbrengen, is het superleuk om te weten welke vogels er nu eigenlijk voorkomen in je tuin. Het tellen is leuk en makkelijk. En Sinds 2001 organiseert de Nationale Vogelbescherming Nederland een Nationale vogel. Tuinvogeltelling. Uh, Tijdens uh, dit weekend uh, uh, kies je uh, een half uurtje uit, waarin je alle uh, vogels in jouw tuin uh, ziet vliegen en de tellen, zo ook in Heemstede en Zandvoort. Ja, klopt, want uh, gisteren waren bij het uh, NOS uh, Nieuws een uh, paar uh, mensen... die uh, in Heemstede flink aan het, uh, aan het vogeltellen uh, geslagen waren. Dat was uh, Sascha Knips, tezamen met haar uh, twee kinderen... zoon en uh, dochter Felix en uh, Lara... En daar hebben ze gisteren hebben ze de vogels geteld. En de collega's van, uh, van NOS Nieuws die hadden uh, daar een korte reportage over gemaakt. was gisteren uh, te zien en te beluisteren bij het uh, NOS Nieuws op tv. Zeker 60.000 mensen tellen dit weekend een half uur lang de vogels in hun tuin of op hun balkon. Volgens de Vogelbescherming deden niet eerder zoveel mensen mee. Tot nu toe staat de teller op 900.000 vogels. Mama, was het de vrouwtjes Merel die hier de hele tijd was? Hier in Heemstede zitten ze er al helemaal klaar voor. Hé, hey, daar zit er een. En nu is hij weg. Ik vind Merel gewoon altijd zo leuk dat het mannetje en vrouwtje, dat je daar echt heel goed het verschil in kan zien. We zijn veel meer thuis. En boven in mijn werkkamer kijk ik uit op, op die boom. En uh, daar zie je dan af en toe wat leuke vogels in. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel leuk om een keer dan mee te doen. En mijn zoontje die, die houdt ook erg van vogels. Dus ik dacht, dat is een mooie activiteit om met kinderen dan uh, te gaan doen. Heb je tenminste wat te doen in deze tijd dat je alleen zit? Vogelstellen is een fijne bezigheid in coronatijd. Maar de vogelbescherming hoopt eigenlijk op meer. Voor heel veel mensen is de tuinvogeltelling hun eerste kennismaking met, uh, met vogels. En hoe meer mensen meetellen, hoe ja, meer mensen ook bewust worden van de vogels in hun tuin. En hopelijk ook hun tuin misschien iets vogelvriendelijker willen maken. Want heel simpel, met veel van de, van de vogels in Nederland gaat het helemaal niet zo goed. Maar waar je invloed op hebt als, als mens, jij met je eigen tuin, met je, met je balkonnetje of ergens in je straat. Dat is waar je uh, kan zorgen dat het groener wordt en dus ook beter voor vogels. De meest voorkomende vogel is tot nu toe de huismus. De merel van Felix staat op de vierde plaats. Ja, met dank uh, inderdaad aan het uh, NOS uh, Nieuws uh, voor uh, deze reportage. We gingen even naar uh, Heemstede toe, naar uh, Sascha Knips, tezamen met uh, zoon en dochter Felix en uh, Lara. En je hoorde ook nog even de ambassadeur van de vogelbescherming... Camilla Dreven in deze reportage langskomen. De tuinvogeltelling dit hele weekend www.tuinvogeltelling.nl voor meer informatie. En als je nog uh, mee wilt doen, hè, dat kan nog even een paar uurtjes... en voor morgen, twaalf uur, moet je dan de telling gegeven hebben op deze website. We gaan eens even Zandvoort uh, in en eens even kijken hoe het uh, ervoor staat. Spannend. De mail komt er uh, uiteraard bij jou uh, heel veel voor, uh, yes. albert Jan. De zilvermail staat uh, daarop op één. Maar zo ziet de top tien in Zandvoort er op dit moment niet uit... 78 deelnemers hebben we op dit moment hier in Sanfoort. Er zijn 1563 vogels geteld. Ik ben de tel nog niet kwijt. Nee. Want we beginnen met nummer 10. Daar staat het uh, Rood Bosje. Op nummer 9 vinden we de Vink. De Pimpelmees op nummer 8. De Ekster staat op nummer 7. De Tottenhoor Duif staat op nummer 6. De Merel vinden we op 5. Spreeuw heeft op dit moment plek nummer 4. Koolmees op uh, nummer, zou de, wetten, of zou de minister blij mee zijn? Die heeft op uh, plek 3 op dit moment, uh, inderdaad, een, uh, een plekje op de rangschikking in Zandvoort. De kou staat op nummer 2. En inderdaad, ook in Zandvoort, de huismus op nummer 1. Ja. Tot zover, dus, uh, dit uh, verhaal over de vogeltelling. Je kan nog uh, de hele dag uh, blijven tellen en raakt de tel niet kwijt, hè? Na de vogeltelling hoorde je de Average White Bands en Pick Up the Pieces. Nou, dan gaan we meteen eventjes doorvliegen naar Zuiderlanden. Niets is beter dan met jou de rotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. it is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 Het is een hele grote hit uh, geweest voor uh, Pascal Jacobsen en uh, Gijk Arnaar. Uiteraard uh, Pascal Jacobsen van Bluf. Daar hebben we het dan over. De singles zouten landen. Ja, je zei het aan het begin van deze uitzending al, uh, Abijan. Het eerste lam is geboren. Ja. Ongelooflijk. En daarvoor gaan we naar Burgerbrug. Ze ja. is echt in de regio. Ja, lekker in de regio. Want schaapsherder Marijke Dirksen is klaar voor de geboortegolf. Haar het eerste lam is namelijk inmiddels geboren. Het eerste lam is er, een ooitje en beslist een mooitje. Dat is de eerste van een enorme geboortegolf... in de nieuwe stallen van schaapsherder Marijke Dirksen. Ze verwachten de komende weken zo'n 1200... ja, u hoort het goed, 1200 Kempische heidelammeren. Het is gewoon gaaf. Honderden ooien staan geduldig te wachten op wat komen gaat. Ze eten, blaten, vreten en wat een schu schurken langs, schuren langs de hekken van de stal. Het is nu een beetje gek om in de stal te lopen, vertelt ze. Want uh, vanmorgen was er nog niets, maar volgende week hebben al deze schapen een lam. En dat gaat zeker zes tot acht weken door en dan hebben we verder nergens meer tijd voor. Onze collega's van NH ontmoeten Marije in haar nieuwe stal gewoon gaaf, weet je wel. Dat het eruit is, dat het goed is. schaap heeft het helemaal zelf gedaan. Lammetje drinkt goed. Nou, mooi toch? Er dit een heuze geboortegolf aan te komen. Hier in de stal van schaapsherder Marijke Dirkson staan honderden ooien op springen. Alles staat klaar voor de komende weken, maar gisteren is toch alvast het eerste lam ter wereld gekomen. Nou, dit is dan de eerste. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, de kop is er al. Dus, uh, nou, het, is echt, en het is nog een mooi lammetje ook. Ho, zegt ze. Het is altijd, de eerste is altijd het spannendste, wanneer komt die. En uh, Het is nog hartstikke rustig hoor, want het is echt de eerste. Maar uh, wel gelijk een hele mooie. Uh, en Het is leuk, want ze is geboren op mijn dochters verjaardag. Dus uh, ik, zou, ik, zeg, nou, ik zeg, als het nou een lammetje is, dan is hij voor jou. Dus, dat uh, is het. Uh. Een mooi zwart dit zijn Kempische heidenschapen en dit zijn schapen die werken in de natuurbegrazing op heel veel plekken in Noord-Holland. En uh, in de winter dan, uh, hebben ze eigenlijk niet zoveel te grazen, dus dan krijgen ze hun lammetjes. En dan hebben wij gelijk weer nieuwe, nieuwe aanwas voor de kuddes. Nou, dit is de stal waarin het allemaal gaat gebeuren. Er staat nu een gele groep staat er binnen. Straks voor die kant wordt ook nog gevuld en alle schapen mogen hier aflammeren. Even lekker schuren. Wat, wat zijn de stippen ook weer op de rug? Die, die stippen, dat is, um, je ziet er eigenlijk twee, je ziet hier al geel en je ziet blauw. Nou, geel is de periode van waarin ze gedekt zijn. Dus de rammen dragen de eerste negen dagen geel, dan groen, blauw, rood, zwart. Een blauwe stip zijn gescand op één lammetje. Zitten er nou twee lammetjes in, dan wordt het een rode stip. En we hebben er eentje met een rode en een blauwe, dus dat is een drieling. Ik denk dat we zo'n beetje 1200 lammeren verwachten. Ja, 1200 lammeren die straks ook ingezet worden om dijken, bermen en duinen af te grazen. Maar zover is het nog niet. We gaan nu, dit moeten we nu echt gewoon goed gaan doen. En we kunnen straks ook niet anders meer doen, want dit is echt 100% dit onze aandacht. En het is nu een beetje gek, want in lopen we het de stal, denk ik. maar Vanmorgen was er niks, maar straks kun je gewoon niet meer uit de stal weg. Dan is het alleen maar. En uh, dat doen we zeg maar zes tot acht weken lang. En ik denk ook zeg maar dat, um, dat, er, dat er, er komt niet een dag dat ik denk van ik uh, vind het niet meer leuk. Dus, weer een lammetje, maar uh, dat, dat is gewoon gaaf. En daarna wordt lente en dan gaan we weer naar buiten. Wat een mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Het eerste lam is uh, geboren Albert-Jan. En ik uh, zit even naar deze reportage te kijken. Wij hadden ook uh, de beelden erbij uh, op nhnews.nl. Uiteraard ook weer uh, terug te kijken. En uh, ik zocht even het zwarte schaap. Uh, ik ja. heb hem uh, niet gezien. Die, uh, die nee. was er uh, niet bij. En inderdaad uh, mooi dat het uh, lammetje geboren is. Breng me meteen bij de Pasen trouwens. Want uh, ja, de, de lammetjes horen een beetje bij de Pasen natuurlijk. Yeah. Want heb jij vroeger uh, nog, uh, als je een Pasen uh, ontbijt had... kreeg je een, uh, een boterlam uh, erbij. Ken je dat niet? Boterlam. Ja. Ik, ik moest eieren zoeken. Ja, nee, dat je een, een, een, een lammetje, of althans boter in, een, in de vorm van een uh, labbentje, zeg maar. Oh, ja, nee, dat, dat is Zo'n boterlam. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat hebben we wel. Nou, dus uh, inderdaad, de, de lammetjes hebben toch wat uh, met de Pasen te maken. Uh, gaan we nog even van de Pasen, dat, dat wil ik toch even kwijt, want dat uh, kreeg ik uh, van de week uh, ook weer te horen. Van, uh, ja, dat de exit-strategie wat betreft corona, daar zijn we nu mee bezig... Hè. de scholen mogen misschien uh, weer open en dat krijgen we dan uh, aankomende dinsdag te horen. Maar dan willen we willen natuurlijk ook weten, de winkels in België zijn open... en in Frankrijk zijn ze open en in Spanje zijn ze open. Maar in Nederland zijn de winkels dicht, zoals je weet. Ja. En er was onder meer ook de vraag van wanneer gaan de winkels dan weer open uh, in, uh, in uh, Nederland... Nou, het antwoord daarop is eigenlijk na de Pasen. Dus ik heb even gekeken, Pasen is uh, 4 april. Ja. Dus, uh, nou, die weken uh, daarop. Dus uh, ergens, uh, nou, zo rond half april mogen de winkels weer open. Ja, en ik, ik hoop voor de kappers dat ze wat eerder open kunnen. Want jij moet nodig naar de kappers. Dankjewel, je <laughs> laten we maar weer een plaat gaan draaien. Is misschien een beter plan. that other fella. Baby, I knew about it. I just didn't care. You just don't understand how much I love you, do you? I'm here for you. I'm not out to go out there and cheat all night, just like you did, baby, but that's alright. <laughs> I love you anyway. And I'm still gonna be here for you till my dying day, baby. Right now, I'm just in so much pain, baby, because you just won't come back to me, will you? Just come back to me. Yes, baby, my heart is lonely. My heart hurts, baby. Yes, I feel pain too. Deze single uit het begin jaren 90 van Boys to Men en the End of the Roads. We gaan nog eventjes naar Amsterdam, Albert -Jan. Ja, klopt, we zijn toch in de regio. En uh, het is al veel van u niet zijn ontgaan dat er toch wat commoties ontstaan over het leeuwenpark in Artis, wat er al sinds mensenheugenis uh, is. Uh, zoals het er nu uitziet, is het einde in zicht en gaan de leeuwen verhuizen. Want de Franse dierentuin Le Palmire. Zegt erg blij te zijn met de komst van de drie leeuwen uit Dierentuin. Artis zes maanden geleden werd voor het eerst contact met hen opgenomen... omdat Artis op zoek was naar een grotere plek voor de dieren. Zelf kon Artis het leeuwenverblijf niet vergroten vanwege geldnood. We zijn blij dat wij hebben kunnen helpen en, uh, ook, uh, en ook dat er drie nieuwe leeuwen komen... want nu hebben we er maar één. En die is al vrij oud, al dus de Franse directeur aan de telefoon. Dus uh, rond al die commotie, uh, uh, van dat ze weggaan en wanneer ze weggaan... en of er nog een afscheidsfeestje komt, uh, daarover ging... Uh... Ja, mag, mag ik daar nog wat over zeggen? Waarom mogen ze wel naar Frankrijk en kan het daar wel ja. en dan in Nederland niet? Nee, omdat de kosten te hoog zijn. Tenminste, Dat is, dat is mij verteld. Dus de, ze krijgen te weinig geld of zo uh, hier? Nou, we, we, we wachten even af. We, de reportage van onze collega's volgt nu. Ja, wat is een grote goede dierentuin zonder leeuwen? Ik bedoel, uh, heel erg jammer. Vanaf half februari moeten de leeuwen in Artis noodgedwongen naar een dierentuin in Zuid-Frankrijk verhuizen. Door de zorgelijke financiële situatie vanwege de coronacrisis is er geen andere oplossing, volgens directeur Rembrandt Sutorius. Het geld is op. We moeten zorgen dat Artis overleeft en dat betekent dus ook dat we alle projecten die we hadden gepland, dat die nu stilstaan. En dat betekent ook dat we niet weten wanneer dat wel gaat gebeuren. Drie jaar, vijf jaar, tien jaar, ik weet het niet. En dan kijk ik naar dit verblijf en dan zeg ik van joh, ik gun ze nu een beter verblijf. Wij gaan zorgen dat we er doorheen komen, er dus sterker uitkomen. En dan hoop ik dat we op, op afzienbare termijn wel, dat kunnen, wel een nieuw leeuwverblijf kunnen realiseren. Ik kan me voorstellen dat het een hele pijnlijke beslissing is. Super Superpijnlijk. Je moet je de leeuwen zijn onderdeel van arts. zijn Net zolang het Arthus bestaat zijn hier leeuwen. Uh, dit is een van de meest populaire plekken van, van, van Artis. Dus je staat hier kinderen altijd te kijken. En ook nu het nieuws, hè, want het nieuws is natuurlijk al naar buiten. Dat maakt zoveel los. Huilende kinderen, uh, trieste bezoekers, maar ook heel veel, heel veel steun. En dat geeft wel echt een fijn gevoel dat we hier samen uh, doorheen gaan komen. De buurtbewoners rondom Artis gaan de leeuwen ook missen. Meneer, wat vindt u ervan dat de leeuwen in Artis gaan verdwijnen? Dat vind ik heel erg jammer. Want de roofdieren zijn wat mij betreft altijd een van de meest interessante dingen om naar arts te gaan. Nee, ik zou het echt heel jammer vinden, hoewel ik nog mijn bedenkingen heb tegen dierentuinen. Maar dit vind ik echt zo achterlijk, achterlijk. Ik vind het heel zonde. Ja, want het is zo leuk. Al die kinderen die dan met hun school de dieren gaan bezoeken. Dan zien ze ook eens een beest in het echt. Vooral in Amsterdam. Vind ik heel belangrijk. Hebben bezoekers nog mogelijkheid om afscheid te nemen? Ja, de, deze beslissing is, is dus niet over één nacht ijs gegaan. Uh, we hebben het uitgesteld en uitgesteld om het te rekken zodat het kon, uh, maar uiteindelijk kunnen we het niet, niet langer rekken en de sluiting is dus ook nog geen perspectief wanneer we weer open gaan. Dus, uh, dus helaas kan dat niet, maar we gaan er wel voor zorgen dat mensen nog iets kunnen doen dat we op, op een mooie manier afsluiten, op zo'n mooie mogelijke manier afsluiten. Ja, en inderdaad een uh, triest uh, verhaal. Je hoorde de reportage van uh, NA-nieuws. Dan moet het bijna zo zijn dat ze in Frankrijk uh, wel de dierentuinen open hebben, dat ze daar uh, in uh, coronatijd uh, zeg maar minder uh, financiële schade oplopen. In ieder geval zonder 180 jaar de leeuwen in Artis. En dat is nu door corona en inderdaad het coronabeleid niet meer mogelijk. Tot zover deze reportage van nogmaals onze collega's van NH-nieuws. Wij gaan ook op naar het nieuws. Geen NH-nieuws, maar wel het NOS-nieuws. Under my skin, under my skin